Drie uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. De Catalaanse oud-minister van Onderwijs... tegen wie in Spanje een arrestatiebevel is uitgevaardigd... is naar Schotland gereisd. Op Twitter schrijft Clara Ponsati... te genieten van haar bewegingsvrijheid als Europees burger. Ponsati wordt net als drie andere Catalaanse oud-ministers... en de ex-leider Puch de Mont... beschuldigd van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Ze werd vorig jaar zomer minister van Onderwijs in Catalonië... Nadat het regioparlement door de regering in Madrid was ontbonden... vluchten ze naar Brussel. Catalonië heeft nog altijd geen regering. De beoogde opvolger van regio-president president Puigdemont... zit in Madrid in voorarrest... voor het medeorganiseren van het onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar. De twee Duitse journalisten die in Griekenland waren opgepakt... zijn weer vrij. De twee waren een militaire zone bij de Turkse grens binnengegaan... voor een reportage over migratie... Ze zeiden dat ze niet wisten dat ze in verboden gebied waren. Er was geen afzetting en ze hadden ook geen waarschuwingsborden gezien. Een Griekse rechter liet de Duitsers daarom vrij. Er stond wel een waarschuwingsbord, maar dat bleek te zijn omgevallen. In de Ierse hoofdstad Dublin hebben tienduizenden Ieren gedemonstreerd tegen abortus. Eind mei of in juni is er een referendum waarin kan worden gestemd... of abortus tot twaalf weken wordt toegestaan. Tegenstanders willen dat ongeborenen met een verstandelijke handicap worden beschermd. Volgens hen eindigt in Groot-Brittannië 90 van de zwangerschappen... waarbij een kind met het Down-syndroom wordt verwacht in abortus. In de eredivisie heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden. In Tilburg won Willem II met 5-0 van de koploper. Onderin de eredivisie won Sparta uit met 2-0 van Rode JC. Excelsior was in Venlo met 3-2 te sterk voor VVV... En Nakwon met 2-0 bij ADO Den Haag. Het weer op de meeste plaatsen droog. Aan het einde van de nacht trekken vooral in de westelijke helft van het land flinke buien over. Lokaal is daarbij onweer mogelijk. Smiddags is het vaker droog. Wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als Fara zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. We moeten eruit uitkomen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik ben blij dat je het krijgt, man. Met luxe Ja, een hele goede nacht. Je luistert naar NPO Radio 1. Waar Wouter Bouwman zijn programma keurig en professioneel heeft afgerond. En nu snel naar huis gaat om te checken of er echt geen camera's in zijn eigen sauna hangen. En waar ik nog tot vijf uur te horen ben. Dit is namelijk weer een gloednieuwe episode van het programma Druktemakers. Het NPO Radio 1 programma waar jij het voor de volle twee uur voor het zeggen hebt. Je mag bellen naar ons telefoonnummer 0800-1121. Maar we zijn ook te bereiken via onze app, via de NPO Radio 1 app. Kun jij berichten sturen en die komen dan hier binnen in de studio. Dat bellen en het sturen van berichten mag vanwege allerlei redenen. Je kan vragen hebben over de uitzending. Je kan juist antwoorden hebben op vragen van andere luisteraars. Je kan een goed verhaal hebben wat je wilt delen. Je kan een klacht hebben over mij als presentator. Want ik vloek soms nog een beetje te veel, hoorde ik in mijn laatste uitzending. Uh, maar als je gewoon gezellig wil kletsen, dan mag natuurlijk ook 0800-1121... is dan dat fantastische telefoonnummer. Er is echter wel een kleine kanttekening. Als je belt, moet het wel gaan over het onderwerp van vannacht. En het onderwerp van vannacht is... Het onderwerp van vannacht zijn, is, zijn, uh, nou ja goed, de gemeenteraadsverkiezingen. Over tien dagen kunnen we namelijk allemaal weer massaal naar de stembussen. Maar ik heb nog niet echt het gevoel dat het zo leeft. En dat kan, kan nog wel een schepje bovenop. En aangezien dit toch een van de meest invloedrijke programma's is van de Nederlandse radio... gaan we het in druk te maken, eens even hebben over die gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. 0800 1121. dat is het telefoonnummer. Bel maar, tot aan 5 uur mag dat. Op dus een berichtje via de NPO Radio 1 hebt de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zou maar god niet weten wat ik moet gaan stemmen überhaupt. Kan ik stemmen? Ik mag stemmen, hè? Ja, ja ik mag gewoon. Stemmen. Bellen dus. Dit is Roar Palmer trouwens. Every kind of people. Trying to show he can't be born Yeah Zou vragen, een van de beste platen ooit gemaakt. Maar dat bestaat niet, hè? Beste platen is nooit een beste. Every kind of people, Robert Palmer op Radio 1. met luxe Neel. Over tien dagen, dan is het zover. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En dan mogen jij en ik gaan stemmen over wie wij graag als leiders van onze gemeente zien. En waar je bij de Tweede Kamerverkiezingen nog na moet denken over hoe jij ja, graag je eigen, eigen landje eruit ziet, moet je voor de komende verkiezingen gaan nadenken over. Ja, wat je eigenlijk allemaal wil veranderen in jouw gemeente. Om voor iedereen even het geheugen op te frissen... wat doet zo'n gemeente nou precies? De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, maar waar gaan die eigenlijk over? Wat mogen gemeentes allemaal beslissen? Dat staat in de wet, maar omdat het nogal een klus is om al die wetten door te nemen... hier een aantal belangrijke punten. Om te beginnen bepaalt de gemeente met de provincie hoe groen de stad is. Waar bij jou in de buurt parken of natuurgebieden worden aangelegd... Maar ook welke bedrijven zich in jouw buurt mogen vestigen. Of er bijvoorbeeld vervuilende bedrijven mogen komen. Zo hebben gemeentes dus invloed op de werkgelegenheid in de buurt. Verder gaat het over scholen. Is er genoeg en goed onderwijs in de buurt? Maar ook hoeveel huizen zijn er? De gemeente verstrekt vergunningen voor het bouwen van nieuwbouwwoningen en verzorgingstehuizen. Dat kan interessant zijn als het maar niet lukt om een huis te kopen of om te verhuizen naar een ander huurhuis. De gemeente gaat over de aanleg van nieuwe wegen en pleinen. Zo bepaalt de gemeente dus ook hoe veilig het is. Hoeveel straatverlichting staat er op straat? En komt er op een kruising, een rotonde, een brug of verkeerslichten? En sinds een paar jaar is de gemeente ook verantwoordelijk voor een deel van de zorg. De jeugdzorg, maar ook de zorg aan huis als je na een operatie weer naar huis gaat bijvoorbeeld. Of als je op oudere leeftijd nog thuis woont. De gemeente bepaalt wie die zorg heeft en hoeveel zorg je krijgt. Natuur, milieu, werkgelegenheid, veiligheid en zorg... zijn dus allemaal thema's die in een gemeenteraad voorbij komen. Dus als jij dacht dat ze alleen over de vergunning voor je dakkapel gaan... en de sluitingstijden van de horeca, dan heb je het mis. Al doen ze dat natuurlijk ook. Om dit allemaal te kunnen regelen, krijgt de gemeente geld. Van de landelijke overheid, maar ook van jou. Dat innen ze met belastingen. Afvalstoffenheffing, rioolheffing, ontroerende zaakbelasting bijvoorbeeld. Dat gaat voor een deel naar het lokale bestuur. Dus wil je dat de gemeente dat geld goed besteedt... dan is dit je kans om daar invloed op uit te oefenen. Door te stemmen op iemand die er net zo over denkt als jij. Weet jij al wie dat is? Je hebt nog tot 21 maart. Precies, zo is dat. En dan moet ik nu even de collega's van de NWS bedanken. Want uh, ik heb deze reconstructie schaamteloos gehad van hen. Even duidelijk is. Maar dankzij dat jatten weten we nu wel wat de gemeente allemaal doet. En met die kennis heb ik de volgende vraag voor jou. Wat zou jij graag willen veranderen aan jouw gemeente? Zijn dat bredere wegen? Uh, wil je meer groen op straat? Uh, moet er betere scholing komen? Minder vakantiegangers in de zomer? Uh, een mooier winkelcentrum? Een koopzondag? Uh, betere afspraken met de horeca? Ik ben benieuwd. Kom maar op. Bel maar naar 0800 1121. Wat zou jij graag willen veranderen? Aan jouw gemeente. Je hebt vast iets om over te klagen. Je hebt vast mooie ideeën. Je hebt vast een mooi toekomstbeeld voor jouw gemeente. Bellen maar. Oh, maar een goed nummer dit, hè? Oh, wat een lekkere muziek hier op NPO Radio. Heet. You should be dancing, the Bee Gees. Wat, wat doe je op je bed? Zou zouden moeten dansen? Ja, even... even uh, uh, um, hallo, uh, Mai. Hallo. hallo ja, jij, bent, jij bent de stem achter de telefoontjes hier. Jij bent, als je, mm -hmm. uh, stel, je belt nu naar 0800-1121, dan hoor je dus uh, Mai, die neemt zo'n telefoon op. Um, zijn, zijn klachten binnengekomen? Ja, uh, mensen zijn niet zo heel erg blij met uh, de muziekkeuze van jou. Nou, opdonderen dan. Ruktemakers. Met Luxa Neel. Als je nou echt allemaal voor het zeggen had in jouw gemeente... wat zou je dan veranderen? En, en waarom? En weet je het echt wel zeker? En op welke partij ga je daarom stemmen... over tien dagen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Zoveel vragen, maar ook zoveel tijd om ze allemaal te beantwoorden... hier op NPO Radio 1. Dus bel vooral naar 0800-1121... of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Goedenacht, Wesley. Ja, goeie, goeie nacht. Goedenacht. Zeg het eens, jongen. Eh... Uh, um... Ik, uh, ik ben in de Tilburg racel en uh, wat er voor mij echt oprecht mag veranderen zijn de hoeveelheid snelheidsdrempels in, uh, in onze wijk. De hoeveelheid snelheidsdrempels in jouw wijk. En uh, uh, hoeveel zijn dat er dan? Ik, ik moet heel erg zeggen, ik, ik heb ze niet geteld, maar je, je mag er wel van uitgaan dat op uh, uh, het moment dat je, dat je echt de straten inrijdt, dat je onder, onder 5 à 10 meter een flinke drempel mag verwachten. En, en bij ons als je de straat inrijdt, is die dusdanig hoog, dat, dat je met de auto niet eens recht van af kan gaan. Nou is dat niet het probleem. <laughs> maar als je dan meerdere keren in de race op bent en echt overal... <laughs> ja. het, is een, het slaat eigenlijk helemaal ergens op, maar het is echt een frustratie als je er elke dag rijdt. <laughs> ja, ja, ja. Dat, ik begrijp het Wesley, maar is het niet gewoon vanwege de veiligheid dat jij niet met je, met je Honda C76 uh, met 180 kilometer overheen vlamt? Is zeker waar, is zeker waar, ja. Dus ik, in, in dat opzicht begrijp ik het ook wel, alleen het is gewoon, um, ja ik, ik vind het wel bij, bij een beetje het, uh, het of afbijten van waar ik al geweest ben, uh, dat, dat, dat, dan hebben wij er wel echt heel veel. Nee, en dan, hoe, hoe lang liggen deze drempels er al, Stuk wel even een dingetje, de snelheiddrempels? Um... Er worden er elk jaar uh, meer bijgelegd. ik, uh, ik, ik durf niet, te, ik heb geen precies aantal, ik, uh, een tijd, het zijn er steeds meer geworden, laat ik het zo zeggen. Ja. Oké, okay, oké, okay, okay. en is, is er een politieke partij, iemand uit de gemeenteraad, die hier ook tegen is, waarop jij kan stemmen of uh, dat niet? Ehm, um, nou niet dat ik weet, Oeh. nog niet. Oké, okay. um, maar misschien op. dat het een ideetje is om daar even naar te kijken, nou, anders zelf even de politieke partij tegen snelheidsdrempels op te richten, nog even snel. Huh? Ja precies, ja, voor die tien dagen, dat, dat moet kunnen Ja precies, dat, dat moet, moet, moet lukken. Maar is dat, is dat echt, echt, echt, het, echt het allerergste, jouw gemeente? Want is het is best een, een fijne gemeente, lijkt mij. ja, nou, ja het, gaat, het gaat een stuk beter, ik mag niet klagen. Ik, nee. uh, toen ik, toen ik uh, 16 was en ik mocht nog, uh, nog stappen in de cafés, daar ja. moest ik mijn tegenwoordig natuurlijk. En toen, uh, toen wilde ik eigenlijk weg uit Tilburg, was, dus, nou ja nee, het, het, het, uh, het, uh, het uh, bloed een beetje dood, maar nou... Uh, uh, vind ik echt wel dat er wat leven in komt en uh, of uh, de wijk waar ik dan in woon, ja. dat is een uh, vrij nette wijk. Daar mag, uh, daar mag ik verder eigenlijk helemaal geen klachten over. O, oh, geen klachten geen, uh, geen, geen over nee, okay. nee, nee, nee, niet, niet uh, in, in dat opzicht verder niet eigenlijk. Het, okay. is, uh, het is gewoon wel een hele fijne, hele fijne wijk om te wonen. Nou, dat is goed om te horen. Nou, Wesley, dankjewel en uh, we gaan het doorgeven, minder snelheidstrempels. Ja, Dag en uh, hartstikke bedankt jongens. Yo, oi oi fijne nacht nog. Dan. Dankjewel. Hoi oi oi oi even kijken hoor. Jelle, nacht. Goeienacht. goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens dus, jongens. In Amersfoort. In Amersfoort. Uh, ik heb 20 jaar... Ben ik als voorzitter, ben ik voorzitter geweest van een wijkcommissie. Ja. En 4,5 jaar, dat is het belangrijkste wat ik over wil hebben. Oh, ja. Ben ik vrijwillig medewerker, vrachtwagenchauffeur geweest voor een voedselbank hier. Ah, ah. Maar eigenlijk vind ik het een schande dat er een voedselbank nodig is. En heel belangrijk voor de gemeente lijkt mij om te zorgen dat dat niet nodig zal zijn. Oh, dat en dat mensen die hun geld niet kunnen beheren, ze werden allemaal wel losgelaten. Ze moesten zo nodig allemaal zelfstandig kunnen zijn. Maar veel mensen kunnen het gewoon niet zelf beheren. En moeten daarmee geholpen worden ja. met een soort personal coach. Kijk eens, dat is, dat is, een, mooie, dat is een mooie, Jelle. Maar ja. um, de, de, de, de, de, de, aan de andere kant is het ook wel weer goed dat er gewoon een voedselbank is toch? Nee, dat het nodig is. Ja, dat het nodig is is minder, maar dat dat, dat die er is, is dat wel Dat is een schande oh. voor de westelijke wereld waar het allemaal oh. zo goed georganiseerd is toch? Maar is de, is de voedselbank wel goed georganiseerd? Jawel. Oh, dat is wel goed. Natuurlijk, maar het feit ja. dat het nodig is. Gaar keukens is over hetzelfde, maar dan kunnen de mensen niet... Het doorverkopen. Ze kunnen alleen al weten. Nee. En, en hoe uh, zou dit uh, aangepakt kunnen worden, dit probleem in jouw gemeente? Nou, net wat ik zeg. Uh, nou, niet alleen mijn gebied. Het zo. Heel in Nederland de Oost... gewoon. Ja. Dus in de oostelijke landen. hebben de mensen. krijgen ze in Natura aangegeven. wonen. de eerste levenshoefte wonen, gas, licht en water. Ja. is nagenoeg helemaal gesubsidieerd door de staat. Het is belasting die als eerste ingehouden wordt. Mm -hmm. Mensen krijgen 80 in Albanië... heb ik met name over... maar ik weet het ook van... Uh, van uh, uh, Roemenië... en... in al die landen... die voormalig oost landen ja. krijgen mensen 80 tot 100 euro... per persoon per maand... om van te leven. De rest krijgen ze in Natura. En wat ze verdienen... kunnen ze gewoon totaal houden... Want de belasting is allemaal al vooraf geregeld. Alles is afgerond. In natura is dat ze gewoon zelf eten toeg toegestopt krijgen, toch? Ze krijgen 80 euro per maand. En als ze op straat aangetroffen worden met overnachten... Hier in Nederland, als ik met mijn kampeerwagen ergens sta Dan mag dat niet, oh, ja, maar mensen ja, slapen wel onder bruggen en viaducten en in uh, warme, een uh, beetje portieken schuilen, ja. slapen ze. En dat moet hier goed geregeld worden. Dat moet hier goed geregeld worden. Dat is een hele ja. mooie voor, uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dankjewel, Jelle. Oké, okay, hoi. En nog een hele fijne zondag. Neem nemen zelf ook in? Nou, ik moet hoi. even werken. Oké, okay. hoi. hoi. Neem een. Goed, dus even kijken. Adrie, goeienacht. Goeienacht, ik Dag Ruk. Hallo? Nou, het, het, je, je, vraag, je vraag komt er niet helemaal uit bij die twee vorige mensen. Normaal. helemaal. Ah, bij Wesley. Wesley wil de minder snelheidsrempels. En ik denk dat jij. Ik ben hebt. persoon, het zijn de kleine mensen. dingen. Dat is klei ja, ja, maar ja, maar de kleine dingetjes mogen ook. Ik bedoel, uh, als jij. Ja, okay, okay, lief, even, maar... even een ander paaltje wil ergens op, op een pleintje in je ja. gemeente. Doe maar. Kom maar door, 0800. Oké, okay, oké. Okay, maar dit zijn, ja, zijn, zijn de onderwerpen voor verkiezingen. Ja. Maar wat, wat nou, ik woon dus in een uh, plaats. Ja. Uh, in het gebied tussen Lelystad en Schiphol. Oh ja. Dus in het ontwikkelingsgebied voor infrastructuur... Voor de uitbreiding lucharen. van Schiphol. Hij zit daar midden in. Uh, Oké, okay, okay, maar goed. Ik woon in een gemeente 20.000 inwoners. In een voorgenomen raadbesluit... wat nog geen raadbesluit is... is er besloten om een ari procedure te starten... door de provincie om de boel op te heffen. Terwijl het een hele goede gemeente is. Maar als... Ik zat bij een politiek debat en al die partijen, die zijn dus voor opheffing van de gemeente. Door gebrek aan bestuurskracht, zeggen ze. Ja. Nou, ze konden er wat van, bestuurskracht zat. Maar ik vind, als je dat besluit neemt, hè, of om de boel op te heffen, moet je ook geen verkiezingen meer uitschrijven voor vier jaar. Ja, oh, maar, maar, maar, dat wat, wat, kwalijk... Er zijn ook gewoon verkiezingen ja. in jouw gemeente, maar die zijn... jouw gemeente ja. bestaat over... een X aantal maanden, jaar. Nee, dat hebben, dat, dat, dat ja. hebben, de, hebben, hebben ze besloten en hebben we bij het politiek debat. En er zitten de partijen die dat willen. Ja. Daar kan je niet eens inspreken. Ik zat twee uur op zo'n debat. Nou, ik zat te koken. <laughs> en dan het volgende. Ja. We hebben een waarnemer, burgemeester, Burgemeester Bastiaan van Bokhoven. Ja, ook. Okay. De, de, wat, wat, wat nou verbazingwekkend is. Nee, ja. Hij doet dus, de, dus nu de, de, de informatie of formatie van de provinciale staten van, van Flevoland. Oh. Die man die moet toch. Hij is niet eens aanwezig fatsoenlijk bij de, bij de verkiezingen. Die moet hij dan leiden als waarnemer burgemeester. En maar die man die stapt maar niet op. Mag hij nee. nou eens opstappen en ik wil een, wil een andere burgemeester? En dan hebben wij dus nog een plaatselijk referendum erbij. Oh, en bij het referendum kan je dus stemmen voor Amsterdam of voor Gooise Meren. Maar je zal toch ook anders moeten kunnen stemmen? Ik kan wel voor Diener willen stemmen ja, of zelfstandig nee, ja. willen blijven. Nee, ja, oh, oh, zelfstandig. Maar de gemeente wordt gewoon bij een andere gemeente gevoegd, toch? We hebben geen bestuurskracht. We hebben 20.000 inwoners. Er was laatst een radiouitzending. De gemeente uh, Renen. Ja. En dan hoorde ik iemand van de Christenunie. Ik vind het, ik vind het nog een progressieve partij ook. We hebben ze 19.868 inwoners. En die blijven wel besturen. En die overleggen met de regio -raad. Maar wij hebben een fantastisch gemeente. De gemeente Wees. En ik, ik, ik, ik kan het nou vannacht zeggen. Maar laat die gemeente gewoon zelfstandig blijven. Jij zou het liefst ja, dat de gemeente dus, Wees gewoon zelfstandig blijft. Ja, en zeker ja. niet naar Amsterdam. Ik ben een Amsterdammer. Oh. Nou, Amsterdam gaat mij niet door. Oei. En, en dan Amsterdam wordt bestuurd door, door, door allemaal, uh, nou ja... Uh, studenten-Amsterdammers of zo, of ex-studenten, maar die wordt niet, niet, ge, niet bestuurd door origine amsterdammers Ik vroeg aan burger, of de waarneem burgemeester Erik van den Burg, wat doet u met de Bloemendaal Ja, die mensen weten dat ze gaan kopen en uh, ze moeten niet gaan klagen over die vliegtuigen. Maar voelt ja, ook... Vind je het gek, Amsterdam? Maar, maar zijn, zijn er in wezen niet nog meer mensen zoals jij, uh, Adrie, die dat ja, ook ja, jawel, jawel, ze en, en, hebben een en, comité. En zijn die ook, zijn die ook vertegenwoordigd in, in, in jullie nu nog bestaande gemeenteraad? Dat die dan toch daar... Ja, doen? nee, dat niet. Ik, oh, wou, dat niet. Ik, ik wou dus een... Uh, ik had een politieke partij uh, al opgericht, zeg maar. Ja, ja. uh, rand, randsuit lokaal, wat ik het zo maar noemen. Ja? Bon. En dat werd op een handige manier achter de rug om werd het eventjes gecanceld. Hoezo, dus hoezo? de mensen hoezo? waar hoezo? ik mee optrok... Nou, ja, moet ik namen noemen? Ja, natuurlijk. nu. Moet je ze ook gewoon noemen ook. Nou, er was de een of andere historicus, daar geeft hij zich vooruit. Een of andere zonder geld. Oh. En die, die, die, die, de mensen die, uh, waar we al dus de spullen naar de notaris hadden gestuurd, nou, dat werd gecanceld. Die mensen door ze niet door te zetten. Mensen zijn ook erg bang. Weet je, vind ik persoonlijk. Ja. Kijk, het, is, het is een voorwaardige gemeente, die groeit naar 25.000 inwoners. En het kan gewoon zelfstandig blijven. Het zou gewoon zelfstandig gekomen. Nou, dat zou mooi zijn, ja. Oh, dankjewel je Adrie. Wat vind je ervan? Nee, wat vind je ervan? Nou ja, zeg ja, eens ja, even ja, ja, wat vind ik ervan? Ik denk dat, het, uh, dat, dat, dat, dat die beslissing van het, het bijvoegen van, van Weesbrand bij een andere gemeente niet over één nacht ijs is gegaan. Dat daar best over nagedacht is. Nee, nou, dat is er niet. Je vroeg op mijn mening nu, Adrie. Oh, ja, Oké, okay, okay, nou ja, we hebben een Weesbestartspartij Die wordt... Die weg. wordt dus geleid door dat een Lars Boom, dat, ja. is, dat is een, een scenario schrijver die het verhaal van de Ruiter heeft uh, ja. geschreven. Oh, nee. Ik zeg, weet je nog dat de Ruiter het eens om ging, dwars door de kettingen heen? Ik zeg, man, doe eens wat. Oei. Weet je? En wat zou hij doen? Uh, Nou, dat zou hij niet doen natuurlijk. Hij oh, heeft nee. het scenario geschreven. Dus, oh, dus, dus nee, die nee. meneer Lars Boom, een figuur. Een figuur. Ja, ja laten we het die... die... daar, daar bij houden. Uh, uh, ja, oké. Hey Adrie, ja, nee, nog ja, een hele, hele fijne zondag. Ik ben boos, ik ben boos. boos en je mocht even je woordje ja. doen, Daar is het programma ook. Voor 0800-1121. Ik hoop dat het even ja. oplucht, dat je toch genoeg druk hebt gemaakt. Dat je fijn die zondag. Nou, het blijft bestaan. Het blijft, blijft koken. De Tweede hè. Kamer maakt het uit en de Eerste Kamer maakt het uit. Het ga je goed, meneer... uh, goed Adrien. Dit is Keen. Yeah. Ik walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet Sat by the river and it made me complete Oh, sympathy, where have you gone? Somewhere to begin Radio 1 Somewhere on Precies, Somewhere on know. Het is het programma Druk te maken is waar je naar luistert. Het programma, wat uh, ja, toch wel algemeen bekend staat om... Uh, zijn toegankelijkheid, publieksparticipatie. Hè? 0800 1121, dat is het telefoonnummer. En tot aan vijf uur kun jij gewoon lekker bellen. Lekker bellen met uh, Bienen en Lekker bellen met NPO Radio 1. Uh, en dan mag je van alles zeggen mag je klagen, je mag een vraag stellen, je mag grappen maken. Moet het wel gaan over de gemeenteraadsverkiezingen? Dat is wel een dingetje, want daar gaat deze uitzending over. Over tien dagen zijn die gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. En uh, daarom de vraag aan jou, wat zou jij nou graag willen veranderen aan jouw gemeente? Als jij nou echt die volledige macht had, wat zou jij nou veranderen? En gebruik je fantasie, hè? dat kan heel groot zijn natuurlijk, maar stel je voor dat jij nou je elke dag echt heel erg stoort aan die fucking postbus de die voor je huis staat, aan, aan, aan, aan, aan de bushalte zelf die niet uh, lekker ligt. Je wil graag dat die op jouw route ligt. Of, de, of, of aan die, dat enorme flatgebouw wat nu voor jouw uitzicht staat. Dat wil je liefst tegen de vlakte helpen. Nou goed, dat soort dingen. 0800-1121. Dolf, een hele goeienacht. Ja, nacht. Zeg het eens. Nou, ik, uh, ik zou wel willen dat de gemeente die parkeer in de stad... Ah. En als je, als je een middag gaat boodschappen doen in de stad, gaat ja. winkelen, dus kleren kopen en alles, dan ben je toch zo'n 4 uur druk. Ja. Nou, nou Al als, druk, je een, dan je als je een, een lekker middag middagje hebt, dan is 4 uur best wel prima. Even een stukje appeltaart ja. en een kopje koffie tussendoor. Lekker, ja. Maar dan ben je acht beren euro kwijt aan uh, parkeergeld? Hoeveel? Acht 9 euro. Nee, hey, dat, dat is verschrikkelijk. En, en, en waar woon jij dan? Tenminste welke stad is dit? Waar spreken we over? In Apeldoorn. Apeldoorn. Dus laten we het even omschrijven. Apeldoorn. Dan weet ik dat ik daar niet op keer. Apeldoorn. Ja, dat, dat vind ik ook. Ik vind dat soort dingen altijd heel erg maar. Dat ik denk, ik, ik, ik, ik, als ik zelf ook de stad in, graag in wil, als ik, of het is nou Utrecht of Middelburg. Dat is altijd een van die twee steden. Verder kom ik helemaal nergens. Dan ook, dan moet je je auto weer inzetten en dan moet je 2,40 euro worden dan per uur. En is het in Apeldoorn ook zo, dat hebben ze in Middelburg, vind ik heel naar, dat je om de twee uur moet gaan, gaan, gaan verlengen weer. Dus dan kun je, je, nee, je, kan, je, je kan niet je auto een hele middag laten staan, nee, je moet om de twee uur moet je terug naar die fucking uh, betaalautomaat. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ja, ho maar... gaat het wel, wel goed? Ja, het gaat goed. Ja, moet je even een glasje water? Nee, ik heb een potje bier voor me staan. Ah, een tarwe Moody. Maar wat ik zeggen wil. Uh, ja, dat zijn op die open parkeerplaatsen, maar we hebben bij ons, uh, even kijken, één, twee, drie... Vier hier. parkeergarages. Oh ja, dat is wel beter. Ja. Dan kun je gelijk laten staan. Ja, dan betaal, betaal je als je middag je boodschappen gaat doen. 8, 9 euro, zeker. En dan ben je dan elke, elke week kwijt? Ja, je gaat, soms ga ik met de vrouw hier of twee keer de week. Oh, zo. Ja. ja, nee, dan wordt het helemaal veel. Maar aan de andere kant, uh, Dolf, moeten we wel ook een beetje bedenken... dat als je als jij geen geld zou betalen voor zo'n parkeerplaats... dan raakt waarschijnlijk zo'n hele, hele, hele parkeergarage vervallen... Wordt er niet meer schoongemaakt, niet meer onderhouden, kunnen de mensen er niet meer werken? Het, het, het ja, het, voor wat uh, kost wat. Hoort wat. Zo. Ja, maar Goedemiddag. Maar de gemeente, de gemeente die heeft geld genoeg. En dat ze die parkeergelden ja, ja, zo nieuw waren, dat vind ik schande. Hoe, hoe weet je dat, dat ze zoveel geld hebben dan? Oh, dan weet ik wel wat ze allemaal doen. Op, wat dan? Op flauwekul. Ah, nou, noem, noem, ja, noem, noem dan eens wat. Op de Hoofdstraat zetten ze bomen op, op de Hoofdstraat, moet je goed nagaan. Ja. Ze hebben de, de grift, hebben ze daar langs de langste... Ja, de, ik weet niet hoe het er is, maar bij CNA daar, die straat. Oh, bij de CNA daar, Hebben ze ja. de, de grift doorgetrokken, wat miljoenen miljoen net gekost? Jeetje. Ja, nou, dat is wel belachelijk. Ja, maar, ja, maar goed, dat moet ook allemaal gebeuren. Dat is, dat is daar rechts, toch? Ja. Maar, maar als je dan... Oh. Als je, als, je, als, je, als je bijvoorbeeld die, die bomen of zo neerzet. dat, dat geeft Apeldoorn ook wel een, wel een beetje sfeer mee. en een beetje volkheid. Lekker de, de bomen, een beetje de, de natuur in de stad. Of, of ben jij ja, zo, zo iemand die zegt: nee, heel veel asfalt en, par en gratis parkeerplekken? Maar in, in de Hofstra, dat straks het blad gaat houden, ja? en het wordt nat. en die oude mensen die glijden erop uit. Nou, dan leiden de poppetjes aan de Ja, ah, maar dan heb je toch ook iemand weer die bladeren opveegt, toch? Vanuit de gemeente, of niet? Ja, de, af en toe. En Net zoals met die hondenpoepelpuimen, dat doen ze ook niet. Ja, maar dat, moet, dat, oh, maar dat moeten de mensen met de honden zelf doen, vind ik hoor. Ja, maar ze betalen met hondenbelasting. Ja, ja, maar goed, als je hond aan het scheiden is op straat, moet je toch gewoon even zelf met dat zakje in je hand, en is lekker warm in je hand ja, ja, dat okay. weet ik wel, maar ik bedoel, ze, ze innen wel hondenbelasting, waar wordt dat dan uitgegeven dan? Ja, dat weet ik ook niet zo goed eigenlijk. Waar wordt de hondenbelasting? Weet iemand jongens? Hondenbelasting? Nee, ja, god. Ja, hond... ja, weet ik ook niet. Heb je nou een okay, hond we... en betaal je hondenbelasting? Weet je waar het naartoe gaat? Bel dan even. 0800 112. Wij willen dat heel graag weten. Um, okay. Nou ja, ja uh, Dolf. Uh, minder parkeergeld in Apeldoorn dus. Punt is duidelijk. Ja. Uh, en nog een hele fijne zondag. En uh, neem nog een lekker slokkie, zou ik zeggen. Ja, uh, geluk met je uitzending. Ja, dankjewel. Okay. Oh, ja, en, en, en, en als je toch nog uh, uh, naar de stad gaat, doe het dan vandaag, hè? want zondag is meestal gratis parkeren. Wanneer? Zo zondag? Is dat, nooit, is dat niet in Apeldoorn gratis parkeren ook? Nee, dat is nooit. Oh, jeetje. Nou, lekker. <lacht> nee. dan, heb, dan heb ik niks gezegd. Dan heb ik niks gezegd. Nee. Dat is misschien bij jullie, maar hier niet. Nee. Ja, bij, on ja, nee, hier ja, in, in, ja, bij ons wel. Je ja. hebt de vind. Burgemeester denk ik meer nodig. Sorry. Ik zeg hier de burgemeester denk ik meer nou, nodig. Oh ja. Precies wat jij zegt. Nou ja. ajo, ah, ah, joh. Ah, joh. Ah, joh. Joh, we maken ons ook druk over. Hé, hey, Donderdag, nog een hele fijne zondag, hè? Ja, zelfs hoor. Hoi, hoi. Hoi. En dan gaan we nu over, schakelen naar mijn grote vriend Ton uit Rotterdam. De man die zichzelf het aankondigd. Ton, goedemorgen. Goedemorgen, net Ton. Nou, die man over de belasting, dat we die parkeergelds. Ja ja, uh, nou, daar heb ik ook wat over te vertellen. Ik, ik moest zo naar het ziekenhuis, hè? In de, de dijkzicht, weet je dat. dat ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jij moest naar het ziekenhuis. En als je, je daar je, je wagen in geraakt, je betaal jij helemaal wezenloos. Ja, het ziekenhuis? Ik, ik, ik, ik, ik begrijp dat niet. Het was een ziekenhuis. Ja. Dat ze dan namelijk... Daar... Dat ze daar verkeergeld voor rekenen in die verhaarsjes, dus dat, dat begrijp ik het niet. Dat begrijp ik ook niet, want die komt er niet per se voor je lol? Niet, net als dat je naar Dolphins een keer middag je, je ziekenhuis doet en dat je daar vier uur blijft? Ja, maar niet, niet, niet te weinig ook, want als je dan een paar uurtjes zit, dan ben je zo'n vijf, zes uur kwijt. En dan ben je na nou een paar keer in de week hemel, net als ik, of nou, nou niet meer, meer zoveel. En dan ik in de zoveel tijd, maar ik hoef het ja. een paar een tijdje geleden. toen hoe ze daar twee, drie keer in de week hem en dan met dat, en met stralingen, en dat en zo. Dus. Ja, je, je, je was daar bijna zei dagelijks na een tijdje. Ja, ja nou niet meer. Nou, nou, eh, nu, gaat goed, he, nu gaat het weer goed, met je. Nu gaat het weer goed. Het gaat heel, heel goed met me. Bedoel, dus daar heb ik een beetje commentaar over. Over die ziekenhuizen, dat ze dan per keer gaat rekenen. Ja, dat is heel en, nee, en, en ook de hondenbelasting, dat betalen wij niet meer. Geen in Rotterdam. Nee, dat is een hond, geen hondenbelasting in Rotterdam? Nee, dat is afgeschat. Dus dan moet die man in Rotterdam komen, ja. dan is uh, Dolf, als je nog luistert, uh, je moet naar Rotterdam toe. Dat is, uh, in plaats weg uit, weg uit het Apeldoorn, hup, naar Rotterdam. Hey, ja, maar, uh, maar, maar, dat... maar, maar Ton, is er ook, een, is er ook in, jouw ge in jouw gemeente dan uh, een, een, een politieke partij die, die uh, met jou op één lijn zit? Die ook zegt van ja, inderdaad, dat parkeren bij ziekenhuizen, dat mocht geen geld meer kosten? Nou, ik heb wel zoveel keer gestemd in mijn leven. Ik sta nou op mezelf, mijn papieren liggen in de vuilnisbak. Oh ja, ja. Maar... Dat vind ik daar weer, nee, weer niks. Sorry, als, je, als je kan stemmen, dan moet je stemmen ook. Ton, kom op. Ja, dat heb je gelijk, maar Ik heb zoveel keer gestemd. Ja, en dus. er, is nooit wat, er is nog nooit wat van waar gemaakt. Ach, je lult. Nou, je bedoelt niet, dat is niet waar. Kijk, uh, dat is zo. Ik heb zoveel keer gestemd. Ook jouw stem telt, hoor. Gewoon. Dat heb ik zomaar gelijk. Maar ze hebben het al thuis gedaan. Ik heb in mijn leven misschien wel twintig keer gestemd. Hé, maar ik denk, nou, waar stel ik daarvoor? Was er soms niks na? Ja, maar Tom, jij betaalt ook heel veel belastingen en zo, hè? En, en dit is een soort van de kans om ervoor te zorgen dat er van dat belastinggeld iets goeds gebeurt, iets wat jij wil. Anders dan. Ja, ja, nou, ja. Ja, ja, ja. Ja, Maar oké, okay, nee, dan, je je dan, je, hè, dan niet. He, ik, ik heb dat de precies zelf. Ik, ik bad aan je burgemeester ook, zeg dan Rotterdam. Daar heb, je, daar heb je een programma, ja, dat is om een keer in de maand op radio Rijnmond dan. Hey, oh, ja. Daar krijg je heen, dan komt kom de burgemeester. Ja. ja dan kan je en dat heb ik eens een keer voorgesteld. Ik moet wat naar Daniel Does. Dat is het plantinstitut, dat het een ziekenhuis. Ja, dan gaat het met het openbaar vervoer. En dan heb je aan de ene kant, dan heb je wil tram een stapje uit. Ja, ook vervoer vijf... en een kant tram. Ja, ja, ja. Dan moet je vijf vonderd met z'n lopen. Dan denk je, nou weet je wat doe ik geen altijd meer. Naar de andere kant moet je ook vijf vonderd lopen. Zitten hier gewoon precies in het midden van het ja, Dus eigenlijk wat jij zegt is dat de infrastructuur bij het ziekenhuis in Rotterdam ook helemaal niet goed geregeld is. Nee, je moet er eens lopen. maar ja. maak ma ma ma ma ma ma ma je geen bus als er voor, voor de deur? Kijk, dat is, ja, dat, dat, dat, kijk, naar dit soort verhalen ben ik dus op zoek. Hè. Dit zijn dus uh, die dingen waar je zegt van als er iets mag veranderen in mijn gemeente, dan is dit het ja. wel. En dan in jouw geval, Ton, is dat dus gewoon de infra-infrastructuur. Infra Rondom uh, het, het ziekenhuis daar bij jou. Ja, ja nou, ik, ik ben ik P ben er blij toe. Want ik, ik woon vlak bij het ziekenhuis. Ja, ja. Dus als ik zei moet, ga ik lekker op de fiets. Nou. Ik kan fietsen, dan ben je uh, weet uh, je wel? Nou, dat is een ideale oplossing. Het wordt weer mooi weer. Het is nu gewoon. Het is, even Dames en nee, heren, het is 20, ja, het is 20, 20 graden warmer dan vorig weekend. Hebben we dat door? Ja, bedoel Ja, dan ga ik ook. Maar ik heb ook tijd gehad. De zon is niet fiets. He, want dan, de virus op de grond. Ik dus ja. is ook wel gezien uit nou te lopen. En, en, en dan ging ik bij mijn dochter ja. en die kwam me dan halen, die bracht me weg, maar je was gelijk al een gemogen, waar je dan ze al een parkeer geld. Ja, natuurlijk, ja, ja. ja, Maar goed. Ja. Ja, dus, ja, dus, We hebben wat, wel wat over gedacht, uh, dat, dat vind ik wel altijd al dat geld, uh, zo bedoel. en, en, en, en als, je als je boodschappen gaat halen ook. Ja. Je kent je ik, heb, ik, ik ben namens zo bij het centrum, stuur dan op je weg dan. Ja, het, het, kost druk, gods, godsver-, het kost een godsvermogen om hem naar neer te zitten. Parkeergeld is een populair onderwerp ja, ja. deze nacht. Hé hey, ja, Ton! Ja, ja, oh, dat da, da, ja. heb, heb jij maar gesneden, maar dan ga je met de auto. Ja. En dan moet je nog even dan moet je nog iets om op lopen. Altijd, ja, is, ja. Kortom, infrastructuur, dat mag allemaal iets beter. Ton, dankjewel voor het bellen. je ja, jij bent al en ik ga verder naar je luisteren. Dat hek. vind ik altijd heel lekker. Leuk Ton, ja. leuk dat je luistert. Ja, ja, ja. Hartstikke gezegd. Nog een fijne zondag, hè? Ja, maar dat weet je, hè? Dat je, dat je altijd luistert. Jij luistert altijd, ik hoor dat de radio weer gaat daar, wat fantastisch. Now that we've found love, what are we gonna do with yeah. this? Sweet love, we found love. Now found love, what are we gonna do with this? Let's give it a chance, let it control. Er was ooit een, een radio DJ in Amerika. En die was fan van een beentje, van, van een mannengroep. En die dacht: Weet je wat, ik ga heel erg vaak hun, hun muziek draaien. En toen dachten die, die mannen: dachten, Dat is aardig van die radio DJ. Weet je wat? We vernoemen onszelf naar hem. Zo werden de OJ's geboren. Now that we found love op Radio 1. maker met Luxa Neel. En deze uitzending over Dr. Makers gaat uh, niet over Amerikaanse radio-dj's, nee, het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn uh, over, uh, over, over tien dagen, 21 maart, dan mogen we allemaal massaal naar de stembus, om te gaan bepalen wie er in onze gemeenteraad gaat zitten. Maar wat nou als jij het voor het zeggen had? Wat nou als jij in die gemeenteraad zat? Wat had jij dan graag veranderd? Wat zou jij graag willen veranderen aan jouw gemeente? Daar ben ik nou op zoek. Kom maar door. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. 0800-1121. Het mag echt over van alles gaan. Hè? We hebben al een paar keer parkeergeld voorbij horen komen. Het is een erge trending topic hier, dus uh, deze nacht. Maar als jij je ergert aan het uh, aan nieuwe dorpshuis, of als er juist helemaal geen dorpshuis is... of als het dorpshuis ratten heeft en het moet allemaal vervangen worden... Nou goed, ik hey, kan niet zo gek uh, ver uh, verzinnen, maar gewoon 0800-1121. Kom maar door. Eens even kijken hoor. René, een hele nacht. goeienacht. nacht. Zeg het eens, wat moeten we veranderen aan jouw ja. gemeente? Nou, bij, uh, wat ik graag wel zou willen zien, bij de zebradpaden, de oversteekplaatsen, dat ze een betere verlichting hebben. Ah, Ik heb dat al een paar keer meegemaakt, dan kom je aanrijden. En dat, zeker mensen die een beetje zwarte kleding aan hebben. Ja. ja dat, en dan steek je ze een keer over. Het ja, lijkt niet of ze uit een donker hoekje komen, maar je ziet ze echt net niet. Dan ja. schrik je eigenlijk wel ja, ja, ja, ja. En, ook er, en dan, dan, en dan dat valt mij op, er is geen verlichting boven die zebra pad. En als er gewoon een verlichting boven zat, dan had je die mensen gewoon neer uh, opgemerkt. En even voor de goede oordeel goede en de documentatie, uh, over welke gemeente spreken wij? Uh, Rotterdam. Ah, kijk, ik weet Rotterdam natuurlijk. Ja, Rotter ja uiteraard. Rotterdam, <laughs> ook. Uiteraard. Uh, Rotterdam in de kerk ook, wat er tegenaan liggen. Wat daar, uh, daar is wel, uh, ja. Ja, precies, die komt er eigenlijk uh. al aan me zeggen. Dus dat zou ik wel graag willen zien veranderen. Nou uh, René, dat is, uh, dat is duidelijk. Denk je ook dat, dat als je dus dan uh, ga, gaat stemmen en dit aankaart, dat er echt naar jou geluisterd wordt? Ben jij zo iemand die daar wel in gelooft? Of ben jij zo iemand die er heel pessimistisch in staat en denkt van... Ah joh, dan stemmen, die, Met politici die luisteren allemaal niet naar je. Nou nee, ik denk, denk dat, ze, dat ze wel luisteren. Maar als, het, uh, als er wat aan gedaan wordt, ja, ik denk dat dat meestal nog wel een, uh, een tijd overeen gaat, laat ik dan zo zeggen. Moet er eerst een hele grupper van mijn kant misschien, maar moet er eerst een ernstig ongeluk gebeuren dat ze dat een keer gaan veranderen of niet? Bijvoorbeeld of zoiets, weet je oh, dat, uh... ja, nee. Nou ja, precies. Nou ja, dus, kijk, het is meestal zo, er moet meestal iets wel gebeuren. Ja. Voordat er iets gaat gebeuren, laat ik Actie, reactie. Ja, inderdaad, nou ja. Dat is, uh, ook dat ze het, uh, dat ze ook een paar mensen van de, van de gemeente luisteren. Hè? Ja, dat doe nog, goed, even, goed. doe nog even een heel duidelijk oproepje, wacht even hoor, even, helemaal stil hier. Doe nog even een heel duidelijk oproepje voor aan, aan, aan, aan de gemeenteraadsleden van jouw, van jouw gemeente. De goede verlichting boven het zebrapad. Ja, en, en wie, waar, waar? welk zebrapad is dit bijvoorbeeld? Ja, overal in heel Rotterdam. Overal in heel Rotterdam. goede verlichting boven de zebrapad. Dankjewel, René. Ja, Duidelijk. Eh, eh, alsjeblieft. En nog een hele fijne zondag. Ja, en een succes met je programma. Dankjewel. Dat hebben we nodig. Oké, okay. hoi. Hoi, Yo. hoi. Hoi, Yo. hoi, hoi. Uh, Ben, ook jij hebt gebeld naar 0800-121. Luc, goedemorgen. Oh, goedemorgen al. Ja, is het al Ja Jawel hoor. Ja, het gaat heel snel. Het gaat heel snel, ja, het gaat snel, hè? Oh, je, Ja, goedemorgen, ja, ik ben... ja, man. Ja, ja, ja. Uh, de, jeugd. De, oh, de jeugd. De jeugd. Waarom... Hoe uh, nou, moet ik het zeggen? Ik schaam me dood voor de jeugd die uh, met veel stiften uh, de hele boel onderklieven. Huh? Uh, ik, ik heb hier in uh, Zuid-Limburg, uh, uh, een plek, dat zijn uh, houten banken. En er staan er twee naast elkaar en elke keer is er gekliet op oh. En dat is niet uh, een klein beetje niks. Dat is vijf keer niks. Uh, uh, waar je het vandaan haalt en uh, de, de teksten die erop staan... Ja, werkelijk waar. De laatste die ik nou heb gezien is, die om een meisje uh, benaderen om daar even iets mee te uh, gaan doen. Oh, dat stond op het bankje gewoon. Er stond gewoon een, een telefoonnummer en uh, wat ze allemaal voor werkzaamheden yes. verricht. Ja, de stroomboer. Ja, oh. inderdaad. Ja. En, Vandalisme van en, dus dit. En ik kom net altijd te laat als ik begrijpt wat ik bedoel. Je bent altijd te laat? Ja, als hij aan het is, zijn, zijn ze alweer weg. Oh ja, eer dat jij het ontdekt hebt of dat je iemand ingeschakeld hebt, zijn ze natuurlijk alweer gevlogen. Ik moet het niet zien. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dan, dan, maar dan en, en, en toen dacht ik, hey, Luke, ja. ik dacht bij mezelf, ik neem een pot op erf mee. Neem zij een witte kielstift mee. Oh, ja, dat zul je net zien. Dat is wel, ja. En, maar maar, is, maar ze, ze maken er geen, geen mooie tekeningen op, Of Zou je dat niet gewoon een keer kunnen zeggen, jongens, uh, als je dan toch... Uh, iets, iets opkalkt op, op deze bankjes, dan maar gewoon iets leuks, iets moois. Dat doen ze niet aan. Ik weet niet, ik... ik nee. Nee, <laughs> nee, het, nee is, ja. het, het, het lijkt wel, het lijkt wel uh, afreageren op een manier, een beetje ADHD-achtig, uh, gedoetjes. Maar verdik die mij, ik kan wel schuurpapier meenemen. Ik heb ook de gemeente gebeld, er is nou een plankje opgekomen, als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> ja. Nee, en, dan, en dan heb je weer twee heerlijke mooie ziekjes. Ja. En dat duurt een week. En dan staat het weer ja, vol. Het is weer ondergekapt. En uh, um, daar da, moet je. Ja, is, is er nog wel uh, iets aan te doen? Of heb je het inmiddels wel geaccepteerd? En je denkt: van, Nou goed, die bankjes. Die, die Nee, nee, nee, dit accepteer ik niet. Maar ik weet niet wat er dan mee is te doen. Ah, ja, nee, je houdt nou niet op. En, en binnen de gemeente is er, is er, zijn er mensen die zich er hard voor maken waar jij zo meteen op gaat stemmen? Of, of dat niet echt? Nou, ze rijden hier met... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb besloten, ik doe daar niet aan mee. Oh, maar, nee, maar, maar, maar ga, ga je ook niet stemmen? Nee. Hoezo niet? Uh, uh, uh, nou, uh, kijk maar uh, en luister maar. Uh, om je heen je wordt belazen door je bijstaat. Hoezo? Door wie? Uh, en, uh, nou ja, ze het hebben over de politiek. Het is een hoop bla bla en uh, kom, een hoop gebler en weinig lol. Ja, maar als je sowieso niks onderneemt, uh, Ben, ja, dan, dan, dan wordt het helemaal niks. Je kunt net goed toch stemmen. Nou, maar jij, vroeg, jij, jij vroeg ook: wat zou je willen veranderen? dat nou, ja, ik zou ja, graag. veranderen. Ja, ja. Maar dan, dan, dan, heb, je, dan heb, je de, heb je enige invloed, dus door, uh, door te stemmen, en dan, uh, dan, dan, dan, dan doe je het niet oh een beetje nice. Nou, ik bedoel, kijk, wij worden al uh, dagelijks 24 uur, uh, hoe, zei, hoe zei dan bij dat ook zo mooi, 24-7 in de gaten gehouden. Hm. Maar dan moet er toch ook een, een, een oplossing een mogelijkheid zijn ja. om deze uh, te liederen. Uh, maar het is werkelijk waar, jongen. Uh, dit is werkelijk, dit is niet leuk. Want, stel je voor, hè, jij gaat daar zitten en iemand anders kijkt jou aan. Die zegt, nou, dat zal ik wel hebben gedaan. Ja dat, ja, dat snap ik ook wel weer. Ik snap het, uh, die, die, Ben. Oké, okay, jongeman. Mooie muziek. Mooie ja, uh, mevrouw ja, ja, oh, aan de de telefoon. Je, oh, Wat zei je? Mooie muziek? Ja, ja die had je ja, ja, dat is oh, oké. Okay. Ja, ja, we kregen klachten aan het begin van de uitzending. Dat het allemaal niet goed was. Ik draaide Robert Palmer. Every kind of people. Ik draaide oh, de, de Bee Gees. No, niks van aantrekken. Niks, <laughs> ja, ik was al niks leuk van aantrekken. Ik was, ik was in paniek. De appte ook een meisje. Die zei nee, geen leuke muziek. Van, nou, wat gaan we nou krijgen? Oké, dank. Nou, je hebt weer feedback, jonk. Ah, Ben, wij kunnen elkaar de hand schudden. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En tot de volgende keer. Ach, mijn hemel. Fijne zondag, jongeman. Oh, hoi. Doei! Hoi, oh, oh, hoi. Oh. Oh, oh. Ben dat is altijd gezellig. Uh, eens even kijken. Goeienacht, Hans. Pak er nog even een telefoontje bij. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer waar ook jij mag bellen. 0800-1121. Ja. Hans, goeienacht. Ik ben er al, ja. Hey, je bent Hannes. In, hallo. In de jaren zeventig. ...was er een verlichting op het zebrapad. Ah. Dat was een zwarte paal, zoals je die nog vaak ziet in het verkeer. Ja? En daar was bovenop een oranje bol. Okay. En die oranje bol was het lappen, en die knipperde. Dus dat geheel heette toen ook een knipperbol. Een knipperbol. Het was zeer effectief, maar waarschijnlijk is het door vandalisme eigenlijk uit de handel genomen. Want die bollen die waren van glas. Op het ogenblik kan er heel goed plastic voor gebruikt worden. Ja. Dus zoiets zou ik wel weer terug willen hebben op het zeebodden. Kijk eens aan, dus, dus de, de, vroeger was er al verlichting voor de. En eh, voor de mensen die het gemist hebben, net belde, net belde de, de, de, de, de. Wie was het er weer? Wat is de naam? Vergeten? Ja, dat weet ik niet. Ehm, uh, eens dus even kijken, er wordt nu voor mij. Gehuil... Eens even de aantekening. Uh, West, West, West, die belde er ook over, maar. Nee, je joh. Uh, net werd er ingebeld over de verlichting bij de zebrapaden in Rotterdam. Dat het allemaal maar niet, uh, niet echt helemaal klopte. En dat het niet helemaal uh, goed verlicht was. Dat er ongelukken zouden kunnen ja. gaan gebeuren. Uh, René was dat die belde. En nu zeg jij dus eigenlijk uh, dat, dat, dat, dat er vroeger wel gewoon een oplossing voor was: namelijk Precies. Hans, uh, gewoon, er was al verlichting, maar dat is weggehaald. Ja, en oranje aan je knipperbol. Dat is door iedereen te zien. En zeker door de autoverkeer, door de autorijders. Nou, NPO. ik zou zeggen, Gemeente Rotterdam, snel die, uh, die, die knipperbol weer terug invoeren. En jij, Hans, dankjewel voor het bellen. Goed, graag en gedaan. Nog een hele fijne zondag. Ja, tot ziens. Hoi. Druk te maken zwaaien naar luistert op NPO Radio 1 met nu, och, een van zijn fantastische nummers. Tom O'Dell, dit is Here I Am. I thought I was over you. I'd put out the flame Said tonight would be different I wouldn't need to play a game I walked past your tower block Saw a flick in the blinds I said tonight would be different The night I'd walk volle borsten meegezongen hier in de studio Here I Am. Aan het einde van het eerste uur drukte makers voor deze hele vroege zondagochtend 11 maart 2018. Je kan bellen tot aan 5 uur naar dit programma en dan wordt gewoon de telefoon opgenomen. Hoor. Dus even kijken, ik heb hier dus bijvoorbeeld uh, Jan, goeiemorgen. Jan? Ja? Oh jee. Je, ja. oh. Hallo? Hallo Jan? Oh, nou, nee. De, mijn naam is Lambertus. Oh, La maar goed. Lambertus. Oh, jeetje. Dat heb ik helemaal verkeerd op mijn, op mijn blaadje staan hier. Jeetje, hoe kan dat? dat... Ja, dat hey. kan gebeuren. Ja, ja dat, die, die dingen gebeuren. Dat zouden de vroeger zondagochtend. Hé, hey, Lambertus, uh, ja. het, het nieuws van 4 uur komt aan. Vind je het heel erg om even nog aan de lijn te blijven hangen? Ja, het nieuws mag niet wachten. Het, het, het nieuws wacht op niemand. Ik word zo meteen gewoon van de zender gekikt en dan om vier uur begint het nieuws en daarna mag ik terugkomen. Uh, maar daarna spreek ik jou ook even, oké? Okay? Oké, okay, ik blijf aan de dus lijn. Blijf jij even lekker aan de lijn, Lambertus. Tot zometeen. En uh, mocht jou denken, ja, hall, hartstikke leuk allemaal dat die Lambertus uh, zometeen de uitzending komt. Maar ik wil ook eigenlijk wel mijn, mijn woordje doen, mijn zegje gedaan hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Want die zijn over tien dagen. Jawel, 21 maart gaan we stemmen. Uh, bel vooral hè, naar 0800-1121. Dat kan nog tot aan vijf uur. Daar is druk te maken voor. Maar zoals gezegd, nu eerst even het nieuws van vier uur hier op NPO Radio 1.